Dit, Dit is René Passet van de AMB. De avondspits loopt op zijn laatste benen, maar toch nog een aantal files. Ik noem ze van 3 kilometer en langer in de Randstad. Op de A4 Den Haag-Amsterdam, na een ongeluk tussen het Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp, 6 kilometer. Maar de weg is wel weer vrij. Richting Den Haag wordt de file ook korter, bij Rijn dijk nog 3. Op de ring van Amsterdam blijft het druk. De A10 tussen Diemen en Oud-Zuid, 7 kilometer. Op de A10 West voor de Comptonol 4. En de A10 Zuid tussen Klappert, de Nieuwe Meer en Amstel, 4 kilometer. De A20, Hoek van Holland-Gouda, een aanrijding bij het Kleinpolderplein. De linkerrijstok is dicht. De A27, Utrecht-Breda, voor de brug bij Gorkum 3. En de A28, Amersfoort-Utrecht, tussen de afrit Maarn en Soesterberg, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar dat is zoals het gaat. Boom. Um.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 It's all good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 Anche se qualche volta kijk, so di esagerare ik een ander gezicht. Als ik naar je kijk, dan zie ik een ander gezicht. Als ik naar je kijk, dan zie ik kom